Door Almegens met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt volop feest gevierd nu het land het WK-voetbal heeft gewonnen. In de finale in Moskou werd Kroatië verslagen met 4-2. In Parijs en andere steden zijn tienduizenden Fransen de straat opgegaan. Ze springen, hossen, zingen en steken vuurwerk af. Het is voor Frankrijk de tweede keer dat het land wereldkampioen wordt. Twintig jaar geleden gebeurde dat voor het eerst. De WK-finale werd kort na het begin van de tweede helft onderbroken... toen vier mensen het veld opstormden... Ze werden snel door beveiligingsmedewerkers verwijderd. Bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot. Via sociale media maakten ze hun eisen bekend, waaronder de vrijlating van politieke gevangenen en het toestaan van politieke oppositie. De wereldvoetbalbond FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal. Modric had een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale. Kilian Mbappé kreeg de prijs voor beste jonge speler van het toernooi. Beste doelman werd de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat demonstreren tienduizenden mensen... tegen de celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Ze dragen afbeeldingen van de veroordeelden en eisen hun vrijlating... Eind juni kregen ruim 50 leiders van de beweging... gevangenisstraffen opgelegd tot 20 jaar. Ze hadden protesten georganiseerd voor verbeteringen voor hun regio. De protesten begonnen nadat twee jaar geleden in de havenstad Alloseima... een visverkoper was omgekomen in een vuilniswagen. Het weer volop zon bij 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog lang zacht en helder. Ook morgen weer volop zon. Dan kan het nog iets warmer worden. Plaatselijk is 30 graden mogelijk. Dinsdag kan er weer een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn geen files. Welkom terug bij het uh, tweede deel van CFM Klassiek. We zijn uh, doorgegaan met het uh, Magnificat uh, in C-majeur van uh, Johan Kunau. Uh, voor het nieuws hoorde u deel 1 tot en met 3. En daarna na het nieuws deel 4 tot en met 10. De uitgebreide informatie hierover, de uitgebreide titels... zullen we op onze Facebookpagina publiceren, want dat zou te ver voeren... Om dat hier allemaal nog te gaan uitlussen. Het werd uitgevoerd door het Bach Collegium uit Japan. Goed, we gaan verder. En nou moet ik even weer in mijn lijstje kijken. Het volgende stuk wat wij voor u gaan spelen is van Antonin Dvořák. Piano trio in drie, nummer 3 in F. Mineur. Opus 65. En daaruit spelen wij deel 1. Eh... Uh, en dat is het Allegro ma non troppo. Het wordt gespeeld door de Bush trio. En dat heeft niets met de Amerikaanse ex-president te maken. Ja, in dit programma vliegen we harder over het Europese continent dan menig luchtvaartmaatschappij ons kan garanderen. Prachtige muziek net dus van Antonin Dvořák met het pianotrio bestaande uit natuurlijk een piano, een cello en een viool. Maar ik zei al, we gaan heel hard vliegen, want van Tsjechoslowakije vliegen we weer naar Noorwegen. En dat doen we in tijd van nog geen minuut. We gaan naar Edward Grieg. En van hem gaan wij beluisteren het pianoconcert in A mineur opus 16, deel 1. En dat heet Allegro Molto Moderato. Piano wordt uitgevoerd door, de piano wordt bespeeld moet ik zeggen, door Alice Sada Ott en het Bayers Radio Symphony Orkest onder leiding van esa Pekka Salonen. Vast een fin. Internationaal gezelschap dus. En voor degene die eh, vroeger in de 70 of 60s en 70s veel naar Radio Veronica luisterde, die herkennen vast wel een stukje hieruit, Want eh, de verpopte versie hiervan was toen de tijd de herkenningsmelodie van het programma Joost Mag het weten. Van Joost de Draaier. Edward Griechtes. Dus. Ik zei het al, we vliegen dwars over het Europese continent. En van, eh, ge, van Noorwegen gaan we nu weer naar Frankrijk. En hier krijgen we Camille Saint-Saëns. En van hem eh, ook weer een eh, stuk voor piano, namelijk het pianoconcert nummer 5 in F. Opus 103 eh, en het heeft als bijnaam e e Egyptian, oftewel Egyptisch. Uit dit stuk draaien wij het Allegro Animato, het geanimeerde levendige gedeelte. De piano wordt bespeeld door Jean-Yves Thibaudet. de klok is uh, onverbiddelijk. We hadden nog veel meer gepland staan voor vandaag. Maar helaas gaat dat niet worden, want we hebben nog maar kort tijd. Uh, vandaag even een kleine switch. We gaan naar Johan Christian Bach, zoon van. En uh, we gaan van hem het, een deel draaien uit het... Uh, Concert voor hobo, strijkers en harpsichord. We draaien vandaag alleen het eerste deel en ik beloof u dat wij dit prachtige concert ook een keer in zijn geheel zullen uitzenden. Maar de tijd laat het ons niet toe. Het wordt uitgevoerd door uh, Pauline Oostenrijk, en Jaap Terlinden en het Amsterdams Symfonietta. Dit was uh, CFM Klassiek voor deze zondag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuw programma. Bedankt voor het luisteren. Heeft u suggesties laat ze ons rustig weten via onze Facebookpagina of via het e-mailadres klassiek apenstaartje, Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.